Drie uur. Jurgen Boekraad met het NOS Journaal. Minister Hoekstra van Financiën is zeer tevreden over het financiële noodpakket van 500 miljard euro... dat de Eurolanden de afgelopen avond met elkaar hebben afgesproken. Landen die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis kunnen een beroep doen op het geld. Volgens Hoekstra kunnen ze met de miljarden heel veel doen om de gezondheidszorg en het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen. Hij is ook blij dat er geen eurobonds komen. De discussie over deze gemeenschappelijke Europese obligaties... waartegen Nederland zich fel verzet, wordt later gevoerd. De inkoop en productie van mondkapjes in Nederland komt te traag op gang... waarschuwen ziekenhuizen, brancheorganisaties en fabrikanten in de NRC. Ze hebben scherpe kritiek op de samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid... en het landelijk inkoopcentrum. Die centrale inkooporganisatie werkt volgens betrokkenen te bureaucratisch, waardoor het veel te lang duurt voordat besluiten worden genomen. Gisteren werd bekend dat beddenfabrikant Auping en luchtfilterproducent Afpro vanaf eind april miljoenen mondkapjes gaan produceren. De directeur van Afpro zegt in de krant dat zijn bedrijf twee weken geleden al had laten weten dat de productie kon worden opgezet, maar dat de toestemming van het ministerie pas woensdag kwam. De Britse premier Johnson ligt niet langer op de intensive care. De afgelopen avond is hij naar een gewone afdeling gebracht. Hij knapt weer op en hij wordt de komende dagen goed in de gaten gehouden, zegt de regering. Zondagavond werd Johnson in het ziekenhuis opgenomen... omdat zijn coronabesmetting maar niet overging. Maandag verslechterde zijn gezondheid en kwam hij op de intensive care te liggen. Het weer, helder met wat sluierwolken en weinig wind. Minima vannacht tussen 1 en 7 graden... De komende dag vrij veel zon en het wordt 14 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. In het weekend loopt de temperatuur op naar 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu de nacht. Dorine terrimo ad apparitori me ameno ameno la cirre la cirremo dorime Goed heeft het. Dus het aan het yeah. af. Hola, invite a tuan Michaela Guana a que fumemos como fumo en lobana. Siempre andamos positivo, esa es la forma en que vivo activo. Que se joden, que no entiendo niks. why I got it?